Voor spoedige start. Raymond Remer, het NOS-journaal. Lasttrekker van de Partij van de Arbeid bij de Kamerverkiezingen in maart. Hij kreeg ruim 54% van de stemmen. Diederik Samsom kreeg 45% van de stemmen. Een geëmotioneerde Samson zei in een speech dat het een enorme eer was om partijleider van de PvdA te zijn... en dat hij elke dag alles heeft gegeven, maar dat er nu een einde komt aan die periode. Hij is per direct geen partijleider meer en heeft besloten dat hij na aanleiding van de uitslag... maandag ook het fractievoorzitterschap van de PvdA in de Tweede Kamer neerlegt. Nederland is niet ziek, zegt premier Rutte in een reactie op uitspraken van Geert Wilders... over zijn veroordeling in de minder Marokkanenzaak. Rutte zegt dat de Nederlandse rechtsstaat goed functioneert en hij gaat inhoudelijk niet in op de uitspraak. Want al dat commentaar dat ik erop geef kan ook weer betrokken worden in die rechtszaak. Ook vindt Rutte dat er andere belangrijke zaken zijn om het over te hebben, zoals economische problemen en veiligheidszaken. In Rotterdam is eergisteren een terreurverdachte aangehouden. De politie vond in een huis een automatisch geweer, een AK-47 met twee volle magazijnen. De bewoner, een man van 30, is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij kon worden opgepakt naar informatie van de AIVD. In de woning van de verdachte trof de politie ook vier dozen met zeer explosief illegaal vuurwerk aan. Verder is beslag gelegd op een groot schilderij met een afbeelding van een IS-vlag, mobiele telefoons en 1600 euro aan contant geld. De supporters van ADO Den Haag zijn door de FIFA genomineerd voor de FIFA Fan Award. Een panel van de bond koos de knuffelregen tijdens het uitduel met Feyenoord... als een van de mooiste fanmomenten van het jaar. In de twaalfde minuut van de wedstrijd gooiden de fans van ADO... honderden knuffels in het vak onder het uitvak. Daar zaten zieke kinderen uit het Sofia Kinderziekenhuis. De andere twee genomineerden zijn de supporters van IJsland... die tijdens het EK indruk maakten met hun eigen hakka-ceremonie. En de supporters van Borussia Dortmund en Liverpool... die samen You Never Walk Alone... Het weer bewolkt vanavond plaatselijk wat motregen, zachte nacht en morgen opnieuw vrij zacht. Dit was het DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is veel vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Maarse staat 7 kilometer file. De vertraging is daar ruim een half uur door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Oudekerk aan de Amstel en knapend 10 kilometer en 40 minuten op onthoud. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, is ook een ongeluk gebeurd bij Tuindorp. De rechte rijstrook is dicht richting Koenplein en dat veroorzaakt een kwartierverdraging. Op de A27 Breda Utrecht zijn bij Lexmond in beide richtingen rijstrook afgesloten door bergingswerkzaamheden. Er is daar een vrachtwagen door de middenvangrail gereden. Je kunt omrijden via de A2. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, welkom terug bij Zandvoort Draaidoor, het tweede uur. Blijft een gezellig liedje vind ik zelf. En we gaan straks gaan we natuurlijk de groenteman doen en ik hoop toetje daarbij te kunnen betrekken. En we krijgen het weer voor het komend weekend. Maar heel veel lekkere muziek uitgezocht door Ronald Krijnstein. Ik wens u heel veel plezier in de tweede uur. in het plaatje en Hans gaat meteen van... Ik schrok ik denk, hij stopt ermee. mee. Ja. Maar dat was ja. niet zo, dat hoort zo. Ik ben zo blij, ik denk. Nou, nou dat, dat gebeurt niet veel. Nee. Hoorde je het ook kraken meteen? Of niet? Ja, er was wel herrie. Ik denk, pandstorting. Maar <laughs> dat, dat was ja. ik. Ja, hey, dat nou. was ik. Maar Waren mijn hersens. Ja, ja, ja, ja. ja, wat zullen we eten? Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat de Groenteman. Onthoud het goed. Onthoud het goed. Het is de groente die hem doet. Ja, en vandaag heeft De Groenteman weer een heerlijk gerecht voor u. Wat hebben we nodig? We hebben nodig 101,25 gram kilogram kruimelige aardappelen... zout en peper 250 gram half om half gehakt... 150 gram gerookte spekblokjes... één courgette in blokjes... 1 rode paprika in blokjes, 100 milliliter melk, 100 gram komijnenkaas in blokjes. Stampot! Stukje... Ja, he, daar was ze. Hoor die, hè? Ja, helaas wel. Oh, sorry. Het is namelijk ook weer een stampot met couchet komijnenkaas en een zoetje. Schilde aardappels, wassen en snijden in stukken van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een flinke laag water en wat zout afgedekt in circa 20 minuten gaar. Bak intussen het gehakt in een koekenpan of wok op hoog vuur snel aan en breng met smaak met zout en peper. Voeg zodra al het vocht uit het vlees is verdampt de spekjes toe, bak deze mee, voeg vervolgens de courgette en paprikablokjes toe en bak vijf minuten mee tot ze beetgaar zijn. Giet de aardappelen af, zet de pan nog even terug op laag vuur en stoom de aardappels in een halve minuut droog. Voeg de melk toe, breng aan de kook, zet het vuur uit. Stam de aardappels met de stamper tot een puree. Schep het gehakt met de groente door de puree... en breng op smaak met zout en peper. Doe de komijnekaart, dus de goed door de stamppot. Serveer de stamppot, met je gekozen zoetje ernaast. En ik heb nog een tipje. Zet voor wat extra pit een kommetje sambal op de tafel. Iedereen kan dit naar eigen smaak toevoegen. Eet smakelijk. Ja hebben we contact met dat kleine, aderige ja, ja, zou ze zou, zou, zou wakker zijn? Ja, ben je er? Hallo. Ah, ja. hallo, hoe is het? Hallo. Nou, ja, goed hoor. Nou, wat leuk je te horen. Ja, Ja. ja. Daar ben ik weer. Ja, wat leuk. Ja, hebben jullie al een kerstboom staan? Nee. nee. Heb mama dat nog niet gedaan? Nee. Nou, lekker. En papa ook niet? Nee, ik ben veel te druk, joe. Oh, nou, dan zal ik papa straks wel even op aanspreken. Ja. Goed. Ja. Nou. Mag ik zeggen wat we gaan eten? Raad? Ja, dat mag je Pouwtietje, zeggen. He? Ja. Appelmoes. Wat gaan we eten? Appelmoes. Appelmoes. En doe je er ook een beetje kaneel overheen, of niet? Ja. ja nee, vind je dat niet lekker? Ja. Nee, ja, ja. Ja, ja. Dat, dat moet je zelf of me doen, maar ik niet hoor. Doe je dat niet ja. en een beetje suiker? Nee, dat is genoeg. Nee, genoeg. Nee, nestin. Nee, en, nest en, en nou weer gaan slapen, he? want anders word je ja. veel te wakker. Okay, nou. En mama niet pesten, want mama is aan het herstellen. Ja, nou en? Nou en? Ja, en nou? Een ja, aandacht. Ja, ja, nou die heb je nu gekregen. Ja. Doeg, ja, doei. doei. Doei, tot volgende week hè. Ja, ja, doei. Dag. Wat een adrecht <laughs> Even raaien, of dit nou Genesis is of uh, Phil Collins, hè? Vind je niet? Nou ja, volgens mij is het alle twee hetzelfde. Nee, nou ja, het, het is niet hetzelfde, de, maar. veel ja, Collins het, het is het. Het heet anders, maar het, ja, Genesis was eigenlijk Phil Collins natuurlijk. Nee, het was Pieter Gabriel? Ja. ja, is dat echt zo? Nee, ik lul maar wat. Nee, maar, ja, maar Phil is dat Collins die zat toch ook in Genesis? Ja, maar nou. die, die, die deed alleen drums. Zong hij niet toen nog? Nee. Oh, ik dacht dat hij zong. Ja, Pieter Gabriel was de liedsinger. Oh, dat wist ik niet. Ik Toch, voed zo, leer zo ik, enorm op. Dat zo leer ik nog eens wat. hè wat goed, he? dankjewel. Nou, graag Hartstikke gedaan, goed. En ik heb ook nog wat voor jou. 27,50. Dat is het tarief. Nou, nah, dat kan wel. He. Geef je het wel op aan de belasting, want <laughs> ja. anders is zwart. Oké. Okay. We hebben een rondleiding, een rondleiding in het cultureel historisch overzicht uit de depots. En dat hebben we bij het Zandvoort Museum. 14 december, aanvang om half twee. Voor onze bezoekers organiseren wij een gratis rondleiding in het museum. Roland van Tetterode zal deze rondleiding doen. Roland is een van de BKR-kunstenaars... en tijdgenoot van de overige BKR-kunstenaars uit Zandvoort. Het Zandvoort Museum is momenteel omgevormd tot een groot depot... waarin we de bezoekers zoveel mogelijk laten zien... wat er allemaal in de opslagplaatsen van het Zandvoort Museum in de gemeente staat. De focus van deze tentoonstelling ligt op de zogenaamde beeldende kunstregeling... de BKR-collectie. Deze collectie bestaat uit ongeveer 150 schilderijen... door Zandvoortse kunstenaars gemaakt. Wilt u ze zien? Dan moet u naar het Zandvoort Museum. De locatie? Zandvoort Museum, nummer 1. En de intree is gratis. Telefoonnummer 023 280 en de website is www.zandvoortmuseum.nl. Dit is ZFM. We just keep up, players only, come on, put your kicker to the moon. Ja, yeah, swing it out, Hans. Ja, swing het out. Hoor je ja. de potten en de pan weer rammelen? Ik hoor, ja, ja, volgens mij, ja, hoor ja, ik het bestek ja, ja. alweer dat de vaatwasser ja, was erin ja. Nou al? Ja, joh. hou oh, die eten vroeg hier eens antwoord. Man, het is half zeven. Ja, dat is waar, ja. Het gaat wel snel, hè? Ja. Zo. Ja, tijd vliegt, hè? Vliegt. Ja, het vliegt. Ja. Gebruik hem wel. Uh, de tijd gaat snel, gebruik hem wel. Nou, kijk, daar is hij. Nou, nou, nou, wat een hey. wijsheid op deze ja, Ja, op dit uur. ja. Daar heb ik al even over na moeten denken trouwens ook. Dat kan ik me voorstellen. Ga ja, ja. verder. Ja. Wat gaan we doen? Jij ja, ja, ging wat voorlezen, zei je? Nou, het weer? Of niet? Nee, nee, nee, nee, oh, of nee nog niet het lang weer. niet. Oh, ik dacht er wat weer. Nou, oh. dan ga ik wat anders doen. Dan ga ik toch weer naar het Zandvoortmuseum. Alweer? Ja, alweer. 14 december. Heb je van... aandelen? Het scheelt weinig. Oh. Van acht tot half tien. Het Zandvoort Museum gaat de periode in van zijn verzelfstandiging. In dat kader lijkt het ons leuk om een feestelijke dagen rond de kerst iets speciaals te organiseren. En dit bidden we gratis aan. Op woensdagavond krijgt u een lezing over kunst... naar aanleiding van de verzelfstandiging van het Zandvoort Museum. Rieselotte Jong, voormalig conservator, Benefanten Museum in Maastricht... vertelt onder andere hoe het Katwijs Museum reeds 50 jaar bestaat als stichting. Zij vieren dat met een jubileumtentoonstelling over B.J. Blommers... van 1845 tot 1914 Exposerende kunstwerken... die in bruikleen zijn gegeven door de grote musea. Na afloop geven wij u uitleg over de tentoonstelling van het DNA Zandvoort. Het Zandvoort Museum is van 18 november tot 31 december... ingericht als een groot depot. Dat had ik u al verteld. Op deze manier kan iedereen zien wat er allemaal aan cultuur... historisch erfgoed aanwezig is... Inclusief de schilderijen die gemaakt zijn door Zandvoortse kunstenaars. En de kosten, zoals het net ook al gezegd, het is nog steeds gratis. En ze zijn gehuisvest in de Zwaluweestraat nummer 1. Ik vind nou, het. Uh, cultu uh, cultureel, Ik he? vind Heel het helemaal geweldig. Cul die, uh, cultureel, he? Ja, we zijn goed dat, bezig. Dat cultuur. Ciao. We maken er een cultureel uurtje van. Maar dat is onder mij, hè? Oh, ik vind jou wel cultureel, toch? Vind jij mij cultureel? Ja, behoorlijk, ja. Oh, jij niet? Ja, kinderhand is gauw ja je, je, hebt het altijd, je hebt het nu over muziek, dus het is hartstikke goed. Ja, dat is wel. Ja, het is wel. Love, and it will be my last music of the future, the music of the Jarenlange een vaste gast bij Night of the Promise. Hè? Ja, een... prachtig. Prachtig dit. Ja, ja dat weet ik niet. Ja, ik, ik heb hem gezien toen. Ja, ik ook. Ik ben er wel eens geweest. Ja, ja, geweldig. Ja. Het blijft een mooi liedje. Ja. Vind ja. ik? Tijdloos. Ja, vind ik ook. Lijken de Beatles wel. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er waren vandaag wolkenvelden. Maar vanmiddag kon ook af en toe de zon tevoorschijn komen. Waar, bleek... waar, waar. Ja, dat weet ik niet. Maar dat staat hier, hè. Oh. Het blijft droog en bij een matige en aan de zee vrij krachtige zuidwestenwind... steegt de temperatuur naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 5. Morgen overeerst de bewolking en tegen, tegen en in de avond valt er enige tijd regen. De zuidwestenwind waait matig en aan de zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt ongeveer naar de graad of 10. Weer nacht naar zondag regent het ook. Maar zondag overdag is het droog met af en toe zonneschijn. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig tot krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar de graad of 9. Maandag is het droog en schijnt regelmatig de zon. De wind draait weer naar het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar de graad of 9 dus Rico Schreuder. Nou, het is gewoon saai weer. Het wordt gewoon saai weer. Ja, ja nou ja, het is ook winter, wat wil je nog meer, hè? Nou, winter hoeft er niet saai weer te zijn. Nou, ja. Nee. Sneeuwstormen, bliksem, donder. Oh, heerlijk. Precies. Geweldig. En dan dit erbij, hè? Ja. Nou. Yes on no? oh What's it gonna be boy? Yes or no? I'm a sleepover baby baby and a schifo en. Dit is wel hè, ik Heerlijk, vind het altijd he? een typisch voorbeeld van um, um, een vrouwelijke onderhandeling. Ja, dat mag jij wel, maar ja, ja, ja, ja, en dan kan je dan spijt je van, En he? dan krijg je een rit met voorwaarden. Ja, ja, ja schild ja. Maar ja, in de auto lijkt me ook niks om eerlijk zeggen. Al, is het, al ligt, is het dashboard light. Dat, ik zou het, dat ligt nee. het toch aan hoe groot je auto is hoor. Ja, jij hebt een grote auto. Ik niet. Ik maar ben blaai, ik ben blaai, ja, ik ben blij dat je auto erachter zet. <laughs> ah. Take me now, baby. Here I am. Pull me close, try and understand. Desires is hunger is the fire I. On which we feed boekdingetjes doen hè is dat al zo ver dan ja ze oh, worden de, doen ja weer aan de beurt ja ja ik vind alles op Facebook hè dus niks is voor mezelf nee nee ik, ik jat alles ja, gevonden kerststress ja de kerstman zegt niet niet voor niets wow, wow, wow. <lacht> nee, <dat is> waar. <lacht> en dat dan van die uh, um, die man die na een lange boswandeling... een hele lange boswandeling, een beetje verdwaald ook... eindelijk weer in de boven de wereld komt. Ja. Het eerste wat hij ziet is een restaurant. Joris en de Draak. <lacht> maar ja, het is maandag, dus de ding is dicht. Ja. Maar ja, dorst en honger. Dus hij belt toch maar aan. En uh, gaat er boven een raam open. En hangt er een dame uit het raam. Die zegt, op we zijn gesloten! Hij kijkt zo eens aan en het raam gaat weer dicht... Hij klopt nog een keertje aan en hetzelfde mens dat komt binnen buiten. Hij zegt: Ja, mag ik nu Joris spreken? <laughs> Dan was dit de draak. Ja. Ja, we zijn er nog niet, hè? Mijn vriendin. Dat is niet toet, hè? Dat is mijn vrouw. Mijn vriendin. <laughs> ja, even voor de zekerheid, ik moet weer naar huis toe. <laughs> <laughs> mijn vriendin, mijn vriendin die heeft uh, zo'n moddermasker gehad. Een? Een moddermasker. Die zag er twee dagen fantastisch uit. En, en toen viel de modder eraf. <laughs> hey, ja, dat... En wat hoort er niet in het rijtje thuis? Soa, bruine bonen en een vibrator. Bruine bonen. Waarom? Geen idee. Nou, die andere twee zijn vleesvervangers. <laughs> nou toch. Ja, nou, ik verzin het niet, hè? Hey. Nee, ik bedoel, nee. ik, vind je, ik verzin het niet. Nou, um... leg je het eerst wel voor en toe, dadelijk, voordat je dit weet, of niet? Nee. Niet? Nee, nee daar krijg ik al commentaar vooraf. Ja, ik maar je, je moet ook oppassen nu dat je met niet zo erg moet lachen. Hè? Ja, dat is zo. Net zo lekker ingedut en dan krijg ik een ijselijke gil ja. door de kinderen. Die... <laughs> heb je nog nieuwtjes? Ja, ik heb nog nieuwtjes. En het gaat wel over de Blauwe Tram. Sinds 1 juli is er een muziekactiviteit gestart in de Blauwe Tram. In het LDC. De laadrempige activiteiten worden één keer per week op vrijdagmiddag... in de bovenzaal van de Blauwe Tram gegeven. Maar ook de bibliotheek is gevestigd. Henriette Tichelman is kwartiermaker... en traject jobcoach en werkzaam bij de Roads... Samen met haar collega José Bol, begeleiding, coördineert zij deze muziekactiviteiten. Roots heeft deze activiteiten in opdracht van de gemeente ontwikkeld. Doel is om laaddrempelige, draaddrempelige inloopactiviteiten in het kader van de bestuur basisinfrastructuur te ontplooien. Die voor alle zandvoortes toegankelijk zijn. Roots werkt samen met onder andere de Verbeelding en Pluspunt. En iedereen is welkom. Als je nou vraagt waar de tijd is gebleven hè? Ja. Moet je het aan de kwartier maken, vragen? <laughs> ja. Ja. Does she want? Does she talk? Lijkt me toch niks als je vriendinnetje een centervolt is? Als je? Vriendinnetje een centervolt is. Nee, nee. Het staat zo raar, die, nee, dat, dat die, lijkt... die nietjes in je, in je navel, ja, dat staat raar. Ja, dat, ja, dat lijkt me niet. <laughs> ja. hey, wist je dat de rechtbank in Haarlem een streep heeft gezet... door het besluit van het Zandvoort College voor, van BMW... voor de aanleg van een fietspad door de Amsterdamse waterleiding Duinen? De vernietiging van het besluit is een overwinning... voor de Stichting Natuurbelangen die naar de rechter stapte.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 Dat is nog onduidelijk. Maar ja, we hebben ook geen raad meer dus. En, ve en heel veel geld is gestoken door de, door de provincie en de gemeente. Ze kunnen nu een nieuw besluit nemen. Opnieuw kijken naar de route van het fietspad. Of in een hoger beroep gaan. Maar het laatste ligt niet voor de hand. De uitspraak is zo geformuleerd dat het heel moeilijk wordt. Ze hebben bijvoorbeeld een ontheffing voor het doden van zandhagedis moeten aanvragen. Dat hebben de gemeente en de provincie niet gedaan. En daar is de zaak ook voornamelijk op gewonnen. Al dus de advocaat van natuurbelangen. Marieke van Eijk tegen de provinciezender. Dat is zo slordig. Dat is echt ja. zo slordig. Dat is het ook. Ja. En aan de het. andere kant kan je niet draaien. Ik weet dat ik ooit in Zeeland ben ik aan het werk geweest ben. Ja. En uh, daar wilden we aan de gang gaan. Daar werkte ik voor een adviesbureau. En uh, toen bleek dat daar de blauwogige. Dat is geen gein hè. De blauwogige steekvlieg kwam daarvoor. Kijk. Daar had ik meteen zoiets uitroeien. Maar dat mocht niet. Nee. nee, ik mocht er helemaal niet Zijn, Zijn beschermd, beschermd ja. Dat is hetzelfde met die weerwolf of zo. Zo'n wolfje. Een weerwolf? Zo heel, nou, zo'n heel klein beestje, die was ook ergens. Er is een hele bouwplan is er van boven gegaan. Voor een weerwolf. Nou, ik weet niet precies. Hij valt ook man. in vampieren. En in Sinterklaas. En de kerstman. Ja, dat wel. Maar ik ben er trouwens achtergekomen dat het geen weerwolf... maar een korenwolf is. Oh, ik ken wel korenwijn. Is dat hetzelfde? Dat is hetzelfde. Dat, dat, uh, wordt, van, dat uh, wordt daarvan gemaakt. Uitgeperste korenwolf. <laughs> <Zoiets, ja. laughs> Oké, okay. hey, we zijn er weer doorheen, man. Het gaat snel, hè? Ja. Nou, we gaan nu zingen. Wat gaan we? Zingen. Oh, weet de rest dat ook? Ga je ook mee, of niet? Ja, ik ga wel even... even ik ga in ieder geval naar het koor. Nou, ik, ga, en, ik of, ga in ieder geval... En of je het dan zingen moet noemen, dat weet ik niet. Nou ja, dan, we zijn er in ieder geval aanwezig. Dat, dat, ja, precies. Laten we dat ja, maar ja, overhouden. Ja, ja. Wij maar, zijn er altijd. We hebben een mooi nieuw liedje, hè? we moeten gaan leren. Wat gaan we doen? Een mooi nieuw liedje. Nieuw liedje? Ja. Oh. Weet je niet? Ja, dat weet ik niet. Oh, ik dacht ja, dat jij dat wel wist. Ja, Maar ja, ja. oh. je, één keer horen en het is voor mij niet meer nieuw. Oh, dat bedoel je. Ja. ja daar heb je gelijk in. Ik hebt leuk, onthoud dat meteen. Ja. Goed ben jij? Ja, oh man, je hebt geen idee. Nou, inderdaad. Ja. Tjoh. Hey, maar zijn we er volgende week weer? Ik ben er volgende week donderdag sowieso meer. En weer? jij ook? Ja, ik denk het wel. Ja, ja goed zo. Ja, ja. En vrijdag? Ja, dan zijn we er denk ik ook weer. Ja? Ja, toch? Man, Man, wat is de druk? Nou, dan kunnen ze vast wat andere dingen gaan ja, doen. Dan, inderdaad. Ja, inderdaad. Een andere zender opzetten, vrouw. Ja, <laughs> gezellig. Hey. Ja, iedereen, een goed weekend. Ja, een heel goed weekend. En morgen weer gezond hoppen. Ah. En, en toetje de groeten. Speciale ja. groetje. Dankjewel, Sonja. <laughs> Bakker. een klein stukje dat maak ik volgende week maak ik het goed I'm